Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. 51 mensen zijn opgepakt bij de Rotterdamse rellen. De helft van de gearresteerde relschoppers is onder de 18 jaar. Gisteravond liep een coronaprotest daaruit de hand. Politie werd bekogeld en een politieauto werd aangestoken. Tegels werden uit de stoep gevist en winkelruiten vernield. Deze winkelier kon vandaag weer bij haar winkel kijken. Is schrik natuurlijk. En zeker als je dan uh, ook de naam nog uh, van de winkel erop ziet staan... Dat je denkt, oh, nu is het heel dichtbij. En je ziet natuurlijk echt uh, het brandje wat er ook is. Nou ja, brandje, uh, een aardige fikse brand. Dan uh, schrik je wel. De politie loste gisteren waarschuwing schoten. En schoot ook gericht op demonstranten. Twee relschoppers werden geraakt door een kogel. Zij liggen in het ziekenhuis, volgens de politie. In Amsterdam stond ook een anti corona regels demonstratie gepland vanmiddag. Maar de organisatie gelaste die af. Ze waren bang dat het onveilig zou worden. Toch lopen honderden mensen van de Dam door de stad. Het hele kabinet moet wegwezen. En wij moeten niet weg worden gezet als een stel te bielen, want dan zijn wij niet. Sommige demonstranten dragen ruilbanden en kaarsen. Ze zijn ervan overtuigd dat er doden zijn gevallen bij de rellen in Rotterdam gisteravond. Maar de politie spreekt dat met klem tegen. Daar vielen twee gewonden door kogels dus. Ook in Breda zijn honderden mensen de straat opgegaan tegen de coronaregels. Je kunt allerlei gekke dingen doen voor het goede doel, maar dit hoor je niet vaak. Dierverzorgers in Zwolle sluiten zich twee dagen op in een hondenkennel. Gistermiddag ging het traliehekje dicht. Ik sluit de deur. Ja. Dat hoort 48 uur. Ja, gezellig eigenlijk. Nou, best klein eigenlijk. Ja. Zondag komen ze er weer uit en ze hopen zo geld op te halen voor een nieuwe hondenspeelweide bij hun asiel. En ons leek het dan wel een goed idee om in de kennel te gaan zonder de speelweides. Dus wij gaan niet in de speelweides. Om dan te ervaren van ja, hoe is het nou voor een hond zonder zo'n speelweide. Dus om ook te laten zien hoe belangrijk zo'n speelweide voor een hond eigenlijk is. En het geld is al binnen 2.500 euro. Dan heb ik het weer nog. Vanavond komt er vanaf zee meer regen aan. Het wordt vannacht niet kouder dan 10 graden. Morgenochtend trekt de regen weg. Af en toe zie je de zon. Maar er kan ook nog een buitje vallen. ZFM, verkeersupdate.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 Welkom terug bij Stanford op zaterdag. Dr. Love was de eerste na het nieuws weer van vier uur. Inderdaad de gouden oude disco single van First Choice. De kwalificatie daar in Qatar in het donker zojuist verreden. En straks uiteraard meer daarover in de pit report. Maar ik zit even te kijken naar de beelden die Siggo Sport daarover... Uitzend. En uh, ja, daar hebben ze in de afloop uh, altijd interviews zeg maar, met, uh, met Lewis Hamilton en met uh, Max Verstappen. Althans, als die uh, in de, <laughs> bij de drie horen die uh, de top drie uh, vormen voor uh, morgen. Maar ik kan in ieder geval vertellen, Max zit daarbij. En wat mij opvalt is dat hij best wel grijs op zijn gezicht had eigenlijk. Dat hij best wel happy is met... Zijn tweede plek. Nee, dat, dat moet je niet vertellen. Nee, ja, dat wel, nee. <laughs> Wat Hamilton, de plek van Hamilton, dat is nog een cliffhanger. Ja, oké. Okay. Maar goed, uh, het is. Uh, ja, uh, het was Misschien een, vandaar die grijns. Toch een zindere kwalificatie. Wel, vanaf Q1 was het uh, vuurwerk tussen de Mercedes en, uh, en Max, om het zo maar eens te zeggen. Maar goed, daarover straks meer een terugblik tijdens Pit Report. Welkom bij uh, terug bij het derde uur van Zandvoort op zaterdag. Wat gaan we doen? We gaan natuurlijk naar de volgende plaat. Gaan we eerst weer schakelen met uh, uh, Jan van der Leden. Want die is bij de wedstrijd FC Zaandam 1 tegen SV Zandvoort. En uh, ja, het is, ze naderen nu het einde van de tweede helft. Dus daar gaan we weer even naar te schakelen hoe die tweede helft is verlopen. We verlieten Jan met, uh, van der Leden met een geruststellende 2-0 voorsprong voor SV Zandvoort. Of dat nog zo is, dat hoort zo dus zometeen naar de volgende plaat. Goed, dan hebben uh, we natuurlijk een terugblik, uh, zoals gezegd, pit report... Uh, over de kwalificatie van de Formule 1 uh, in Qatar... Uh, dan hebben we ook nog het dieren van de week. En die luistert deze week naar Manus. En we hebben natuurlijk ook het gedicht van de dag. En uh, dat uh, ja, een prachtig, prachtig gevoelig gedicht wordt dat. Om kwart voor vijf. Ik zou zeggen genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren. En kijken naar uw enige echte lokale zender. CFM Zandvoort. En als je wil kijken www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de Torweg 10A. Nogmaals een hele goede middag. Zandvoort begint ook donker te worden. Het lijkt daar wel uh, bijna. Straks is Dame daar meer over. En uh, straks eerst gaan we naar Zandam. Voetbal Zandam, uh, SP Zandvoort. Engels hoor je met uh, In My House. We draaien nog even een heel kort uh, plaatje. Een lekkere gauw houden en dan schakelen we over naar Zaandam. naar Jan van der Leden, het slot van de wedstrijd van vandaag. Zaandam tegen SV Zandvoort. Meneer Jim Croce, bed Bad Leroy Brown. Ik had tijdens uh, deze gauw houden de bad bad Leroy Brown uh, de schuif open van de telefoon. Ik denk misschien horen we Jan van der Leden wel meezingen. Maar uh, Jan die hield uh, heel wijselijk uh, zijn mond. Uh. Jan? Ja. Ja, dat zou mooi zijn toch? Dus, maar, maar het gebeurde niets. Maar uh, er gebeurt wel wat een en ander op het veld uh, denk ik. Want uh, ja, het uh, begint uh, richting het einde te gaan hè? Ja het is behoorlijk spannend ook op dit moment. Uh, we hebben het we helft wel een beetje weggegeven moet ik eerlijk zeggen. Heel slordig voetbal en uh, veel, veel balverlies. Zaandam uh, Sa is door werkelijk in de kans. Het wordt teruggekomen op 1-2. Wij missen net wel een paar kleine kansjes. Een mooi afstandsport van, uh, ja. van, ja. van Belekamp. En schuiver van de uh, put die voorlangs gaat. Ja. En op dit moment is uh, ja, Dam in de aap al. Uh, Roxy probeert het bal af te pakken op de Oké, okay, nou ja, het doelpunt uh, wat gescoord is door Zaandam. Uh, door je zei een uh, mooi, uh, mooi doelpunt. Kun je er wat ja, over vertellen hoe dat uh, ontstaan was? Nee, het is gewoon een gigantisch mooie afstandschot geweest... van een meter. Oké, oké. Daarom werd het helemaal een hele mooie weer. Ja, nou ja, ik verstond je even niet helemaal goed... ...maar uh, ja, daar kun je <laughs> weinig aan doen uh, als dat gebeurt. Ja, maar het is echt zo spannend op dit moment. We moeten natuurlijk wel die punten pakken. En, uh, maar ze zijn gewoon zo ontzettend sportig. Ja, hij is erin gekomen voor de Maas en Die uit voorzorg. voor de natuur van de afgelopen weken. is ingekomen. gekomen. Laat het dus maar Christine. De is er net ingekomen voor de Salien. Die ook een beetje liet trekken benen. En Justin, is die er nog uh, ingekomen? Ja, Justin Luiten, die speelt nu, denk ik Oké, dus. oké. Okay, okay. uh, die is ingevallen voor de Oké, oké. Nou, ja, dus uh, heel spannend. Uh, Albert-Jan, uh, toen, toen jij zei 2-0, ik weet niet of je dat nog weet. Toen zei hij van, ja. ja, het moet geen Nederlands elftal worden natuurlijk. <laughs> dat ruikt het denken. Ja, dus, uh, dus moedig, ze, moedig <laughs> ze nog een beetje aan daar. Nee, <laughs> Ja, het is, het is eigenlijk op tijd. Dus uh, ja, we, ja, ja, ja. we spreken één ding af. Jan, je, je appt niks meer. <laughs> dan blijft het dan, dan 2-1. Ja. zou mooi zijn. Ja, dat zou makkelijk zijn. Nou ja, Jan nog een. Uh, hoe lang hebben ze nog te spelen? Ik durf het niet te zeggen. Het is, op mijn klok is het al uh, een paar minuten over tijd. Dus, uh, ja, volgens mij ook. Dus. Uh, Laten we heel snel afsluiten dan die uh, scheidsrechter. Dan nemen we drie punten mee naar Zandvoort. Ja. Dat gaan we doen. Dat gaan we moeten doen. Nou ja, mocht het uh, ja, onverhoop toch nog uh, anders worden... dan horen we het wel van je. Ja, uh, anders is het een mooie prestatie vandaag. Een uh, 2-1 uh, uit, dus uh, gewonnen door uh, SV Zandvoort. Dankjewel Jan voor je verslaggeving uh, vandaag. Oké, okay, graag gedaan. En uh, een heel fijn weekend verder en uh, tot uh, de volgende keer. Ja, oké, tot volgende week. Oké, okay, tot volgende week. Dat was Jan van der Leden, de voorzitter van ISUS Zandvoort vanuit Zandervoelen. niks meer gehoord van uh, Jan, dus uh, SV Sanford, die heeft gewoon gewonnen van, uh, van Sandam 2-1 uh, uit, uh, hebben ze gespeeld uh, bij uh, Sandam van harte gefeliciteerd, en dat betekent dat we ook meteen uh, lekkere muziek erachteraan hadden de Wall Street Shuffle CFM, Race Radio Pit Report, Pit Report. En van die single van 10CC gaan we meteen over naar de Pitts Report. Want uh, ja, hoe is het gegaan, de kwalificaties juist? Nou, het was af, vanaf Q1 was het Mercedes versus Max Verstappen. Want Perez speelde helaas geen, geen rol van betekenis in de kwalificatie. Waar was hij? Uh, ja, hij eindigde 14e of 15e geloof ik. O. Dus in de 2e, Q2. Goed. Eh... Uh, Gaan we eens even kijken. Uh, zoals gezegd, Max start morgen van, in, in de Grand Prix van Qatar uh, vanaf om 3 uur, nee, uh, zondag 3 uur Nederlandse tijd, vanaf de tweede positie. De Red Bull coureur moest uh, vandaag in de kwalificatie Lewis Hamilton voor zich dulden... en Valtteri Bottas ligt beslag op de derde startplaats. Verstappen leek in de Q1 de, in de, snel, de snelste tijd neer te zetten, maar in het slot dook Hamilton met 95.000 ton onder de tijd van de Nederlander. Bottas volgde achter Verstappen op zo'n 200ste. Ja, waar hebben we het over? Het eerste deel van de kwalificatie bleek uh, al het eindstation voor Kimi Raikkonen, Nicolas Laffiti, Anthony Givonacci, Mick Schumacher en Nikita Mazepin. In het tweede deel van de kwalificatie kwamen de coureurs van Red Bull en Mercedes naar buiten op de mediums. Met de gele band onder zijn beluiden knalde Verstappen naar de tweede tijd, maar was het gat naar Hamilton een stuk groter. Drie tienden zelfs. Pierre Gasly en Fernando Alonso besloten de rode band onder hun auto te schroeven... en daarmee nestelden ze zich verrassend op de tweede en derde plaats. Ze dwongen Verstappen dus naar een vierde plek. Het bleek een dramatische dag voor Sergio Perez... want zelfs op de zachtste band redde hij het niet. De teamgenoot van Verstappen kwam niet verder dan zelfs de elfde plaats. Ook Lando Norris en Nadio Ricciardo redden het verrassend niet. Q2 bleek ook het eindstation van Lance Stroll en George Russell... In het beslissende deel van de kwalificatie zette Verstappen na zijn eerste run de, de tweede tijd neer. Zelfs in een niet perfect rondje bleek Hamilton een tiende sneller dan de Nederlander. In zijn tweede run haalde Hamilton nog eens een gigantische hap van zijn snelste tijd af. Ook Verstappen was sneller dan zijn eerste rondje van Q3. Maar kon niet aan de tijd van Van Hamilton tippen. In het interview na afloop van de race zei Max ook gewoon van... Ja, ze zijn erg gewoon te snel voor mij... Goed, gaan we even kijken naar de startopstelling van morgen. Zoals gezegd, uh, meneer Hamilton uh, start op pole. Max had wel een, een, een grijns op zijn gezicht, hè? Ja, het ja, interview. ja. Dus hij is wat van plan. Dus, uh, hij is wat van plan. Dus op een tweede plek, uh, als Hamilton naar rechts achter kijkt en we stappen naar links voor. Dan uh, staan we, Max, uh, dus uh, op uh, de front row morgen. tijdens het begin van de Formule 1 van Qatar. En ze hebben allemaal rode bandjes. Allemaal rode bandjes. Nou, de derde plek, uh, Valtteri Bottas. Uh, ge gevolgd door Pierre Gasly. Die in Q3 uh, die had zijn snelste tijd al gezet. Bijna zijn snelste tijd. Maar die reed nog even over de curbs. met zijn rechterband. En die hele rechterband ging aan Vlarden. Dus zijn laatste snelste ronde kon hij niet afmaken. Maar desondanks was hij snel genoeg voor een vierde plek. Vijf, hartstikke verrassend. Fernando Alonso. En dan hebben we daarna Lendo Norris. Carlos Sainz junior. Uh, Yuki Tsunoda. Dat is natuurlijk wel weer leuk op een achtste plek. Op negen vinden we Esteban Ocon. En op een tiende plek ook leuk. Ook fijn voor Sebastian Vettel dat hij ook weer Q3 heeft mogen rijden. Goed, morgen is het dan zover. Dan, uh, ja, een uh, geruststellend idee voor de luisteraars. Als Max nou twee keer tweede wordt... Ja, ja, ja. Uh, dan is hij wereldkampioen. Ik oh. zal alle andere, andere opties maar even uit mijn hoofd zetten... want anders blijf ik nog bezig. Goed, als Max nou nog twee keer tweede wordt... Dan is hij wereldkampioen. Dus misschien dat er dan iets minder spanning op zit om morgen te gaan kijken. En hoe is het met dat uh, probleem met die uh, achtervleugel? Ja, die wappert, dus ja wel. die wappert een beetje daar. Uh... Ja, en ik had verwacht dat hij met zijn auto naar de technische keuring moest. Maar niet hij, maar zijn teamgenoot uh, Sergio Perez mocht naar de technische keuring tijdens de, de kwalificatie. Maar uh, de dus achtervleugel van Max wappert niet meer. Nee? Oh, dat is uh, goed nieuws. Ja, no, no, want, uh, no. yeah, Red Bull geeft je vleugels, hè? Dus, ja. Uh, ja, <laughs> Nog even de stand in het WK voor de, de, de cijfers. Uh, mensen onder ons Max verstappen, zoals gezegd. 332,5 punt. Gevolgd door Lewis Hamilton met 318,5 punt. En op een derde plek valt er in Bottas met 203 punten. Nou, en voor Fernando Alonso nog steeds op 10, maar inmiddels wel 62 punten. Nou, tot zover. En morgenmiddag dan om 3 uur gaan ze van start. Nou, heel mooi. We gaan de race uiteraard volgen. En ja, het blijft spannend tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Hier is Kees Bush. een uh, prachtige single. Deze van uh, Kate Bush en de Watering Heights. Nou, we hebben zojuist van de wedstrijdleiding ook uh, vernomen dat de wedstrijd uh, Zandam sv Zandvoort ten einde is. Eindstand inderdaad 1 tegen 2 en het hele opvallende natuurlijk. Uh, ja, we hadden 10 uh, minuten uh, aanvang van de wedstrijd, hadden we Jan van der Leden in de uitzending. En toen kon hij al twee doelpunten melden. Nou, de eerste is in de tweede minuut gescoord ja. en de tweede in de zevende minuut. Kijk, dus dat is een lekkere start dat geweest. Dat een bliksemstart. Een bliksemstart, een dat bliksem, is het uh, ja. zeker geweest. Nou, nog ja. geen bliksemstart bij uh, PSV Vitesse... want uh, die wedstrijd is ook zojuist uh, uh, oh. gestart. Goed, nog steeds 0-0? Ja, net half vijf. De, dus, de, uh, de brilstand. Ja. Goed, dier van de week, maar Ja, dan? doe maar. En die luistert naar, naar Manis. Manis uh, stelt zichzelf even voor. Ik ben een onherleidbare bastarddame van zes jaar oud...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 Met andere dieren kan ik niet overweg. Ik zoek een baas die hier verantwoordelijk mee omgaat. Ik ben een muilkorf gewend, zodat, ik altijd veilig over straat, zodat we altijd veilig over straat kunnen. Ik loop heel netjes aan de riem en luister ook goed, al zeg ik het zelf. Naast de fiets mee vind ik ook heel erg leuk om te doen. Ik zoek een baas die mij begrijpt en met mij aan de slag gaat. Ik ben actief en gek op wandelen. Samen iets gaan ondernemen, zoals een cursus of denkspelletjes, lijkt mij erg leuk. Ik kon in mijn vorige huis prima even alleen zijn. Wel moet ik eerst even uh, eerst gewend zijn en mijn draai gevonden hebben. Ik vind het nu een beetje lastig om mijn rust te vinden. Maar dat is natuurlijk niet zo gek met al die prikkels hier in het asiel. Zoekt u nu een maatje voor het leven? Neem dan snel contact op met mijn verzorgers. En waar verblijft Manis? Manis verblijft in het dierenthuis Kennemeland. Keesomstraat 5 uh, in Zandvoort telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website. www.dierenthuiskermeland.nl Want ook Manus verdient een thuis. En uh, zo is het maar net. En je hoorde net uh, pling pling. Hoorde je in één keer uh, ja. tussendoor. Dat betekent dat er gescoord is bij... Uh... PSV-Vitesse, uh, in dit geval uh, PSV, die toch ook uh, vroeg een uh, doelpunt uh, gescoord heeft. Dat wat betreft de Eredivisie en Manus natuurlijk, het dier van de week. Gaan daar het kennen met dieren thuis uh, aan de Keeselstraat nummer 5... voor Manus of de andere leuke dieren die daar wachten. So please tell us why Wat een mooie muziek, hè? ILO hoorde je in Mr. Blue Sky. Zo dadelijk het uh, gedicht van de dag... kan het alvast uh, verklappen. Het gedicht heet... Geef mij nu je angst. The music is all yours... on ZFM. Betreft een van de betere plaatsen van ub 40 Sing Our Own Song. Het is bijna kwart voor vijf, donker in zandvoort. Dat betekent tijd voor het gedicht van de dag. Vandaag geef mij je angst. Je zegt, ik ben vrij, maar je bedoelt eigenlijk. Ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij. Maar ik zit nu te dromen. Want die blikken, die blikken in je ogen zeggen alles, maar dan ook alles tegen mij. Ik voel me precies als jij. Dus jij, jij mag eerlijk zijn. Je voelt je heel goed, zeg jij, je mond begint te trillen. Ik denk dat ik jou kan helpen, maar je moet het zelf wel willen. Elkaar nu en dan een dienst bewijzen, dat is alles wat ik vraag. Zet weg die angst, ik wist het al. Het is mijn dag vandaag. Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug. Geef mij nu de nacht en ik geef je morgen terug.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 Geef mij het gevoel dat ik er weer bij hoor voortaan. Ik, ik ga met je mee, want ik laat je nu nooit meer gaan. Geef mij, geef mij dan nu je angst, want ik geef je, ik geef je er hoop voor terug.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 als je bij me blijft vanavond, Want dan zul je zien Als jij straks wakker wordt Dat jij weer laat Geef mij het gevoel Dat ik er weer bij overtuig Ga met je mee Nee, ik laat je nu Nooit meer gaan Geef mij die angst Ik geef je de hoop Voor terug Ik de morgen te Zolang dat je niet verlies Vind ik alles wel naar met jou Geef mij het gevoel Dat ik er weer bij hoor Voortaan ik ga met je mee Ik laat je nu nooit meer gaan Geef mij nu je angst Ik geef je de hoop voor terug Geef mij nu de naam Ik geef je de morgen terug zorg ik je niet verlies Vind ik het zwemmen deze man hier aan the beautiful jammer. Door Guus Meeuwers uh, live met uh, Geef mij je angst. En erachteraan uh, Meet Love, ook helemaal live. I do anything for love. En het leuke is, vroeger, Albert Jan, echt waar, dit is echt waar. Vroeger noemden ze dit hard rock, weet je wel? Ja, ja, ja. Ken je nagen hoe de muziek uh, verhard is uh, de afgelopen periode, uh, zeg maar. Een hard rock nummer van Me Love. is niet te geloven. Maar goed, we draaien hem met veel plezier. We gaan nog even een heel klein stukje Michael Jackson voor je draaien. En dan zijn we weer bij je terug. Tot zo. was Michael Jackson en inderdaad weer een van zijn grotere hits. de single Bed afkomstig van de gelijknamige LP van hem. Waar heel veel uiteraard grote hits op gestaan hebben. Albert-Jan, nou het zit er alweer op voor ons ja, het is Dan mij. moesten we ook weer heen, Qatar, hè? Qatar, ja. Jongen, ja. jongen, jongen. Ja, maar goed, we hebben uh, van die lichtstoelen. We kunnen lekker even bijslapen. Even bijslapen. Dan zijn we net op tijd. <laughs> Helemaal goed. Ja, morgens de race om uh, drie uur met uh, Lewis Hamilton op pole position. Max op twee en uh, Bottas op drie. En Perez op nummer elf. Ja, goed, uh, even, uh, nog even wat voetbal. Uh, momenteel speelt uh, in de Engelse Premier League Leicester City thuis tegen Chelsea. De tussenstand is 0 tegen 3. Uh, er komt nog een hele mooie wedstrijd aan uh, in de Engelse Premier League. En wel om even spieken. Om half zeven Liverpool thuis tegen Arsenal. Nou, en dan hebben we in de Primera División... hebben we om negen uur uh, de, primair, uh, de première van Xavi. De nieuwe trainer van Barcelona. Want hij speelt thuis met zijn Barcelona in Naukamp tegen Espanyol. En dan ga ik even voor jou naar de Eredivisie. En dan zie ik dat PSV na 25 minuten nog steeds op een 1-0 voorsprong nou, staat. Nou, niet verkeerd. Tegen Vitesse. Oké, okay, nou, wij zeggen tot uh, volgende week. Zometeen meteen uh, Fred, hij is er niet trouwens. Ja, Fred, maar hij, heeft, Fred hei, hij. Ja, Fred, hij. Is er niet. Hij is een beetje verkouden en een beetje grieperig. Dus uh, wetenschap. Tijd. Vanaf deze plek van harte beterschap, doe het rustig aan. Maar hij heeft wel gezorgd voor non-stop muziek samen met onze TD. Dus uh, dat komt helemaal goed, zodadelijk ik na vijf uur. Volgende week zijn wij er weer. Fijne zaterdagavond. En bedankt voor het luisteren. Dag. Doei doei. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle...